Over veel andere punten is nog onduidelijkheid. Zo is de coalitie onderling verdeeld over de omroepverenigingen. Het CDA zou de fusieplannen van de omroepen willen overnemen. De VVD zou alleen met de zes grootste omroepen verder willen gaan... plus de NOS en de NTR. Verder is de coalitie het nog oneens over de toekomst van de wereldomroep. De actie Alpe heeft dit jaar een recordbedrag van ruim 20 miljoen euro opgeleverd. Meer dan 4000 Nederlanders deden mee aan het evenement. Ze probeerden tot zes keer toe de bekende Franse berg Alpe op te fietsen. Hiermee zamelden ze geld in voor onderzoek naar kanker. Aan de actie deden bekende Nederlanders mee als tv-presentator Frits Barend en acteur Bas Muis. Ook een groot aantal kankerpatiënten fietste de berg op. Vorig jaar bracht Alpe ruim 12 miljoen euro op.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 Job Cohen staat ter discussie als leider van de PvdA... terwijl hij nog niet zo lang geleden werd gezien als de verlosser... en toekomstig premier van ons land. Wat is er misgegaan? Natasha Giggs, daar heb je misschien nog niet van gehoord... misschien ook wel, is het gesprek van Engeland. Natasha Giggs is namelijk de schoonzus van Manchester United voetballer Ryan Giggs. En uh, heeft jarenlang een affaire met hem gehad. Maar nu blijkt ze niet alleen met hem hebben gedaan van Manchester United... maar ook met ongeveer het half team. En daar gaan we zo meteen heerlijk smuige verhalen over horen, eh, dat dus ook. En eh, van het boek Mama Tandori heeft BNN Today een luisterfilm gemaakt. Dat is gewoon een nieuwe term voor een hoorspel. We zenden die aanstaande maandag uit. En straks spreek ik alvast met acteur Egbert Jan Weber. Die speelt daarin de hoofdrol. Today's Topics. Ja, in Today's Topics beschikken we altijd het meest besproken nieuws van de dag. Waar had heel Nederland het vandaag over? Aan de ontbijttafel, bij de koffiemachine en online... Ons eigen Lucky Kink heeft een overzicht. Met op 5: de redding van FC Den Bosch. Het is niet zo'n hele leuke periode voor voetbalclubs uit het betaalvoetbal. De een na de andere dreigt om te vallen. En gisteren besloot de gemeente Den Bosch over de uh, plaatselijke voetbalvereniging daar. Ja, natuurlijk. Met zenuwachtig. Het betekent zoveel voor de mensen. Voor vrijwilligers, voor supporters. Het, het is gewoon een heel belangrijk deel van leven. Maar ook gewoon voor de stad. Ik bedoel, het is pure promotie voor de stad. Ja, in principe is de uh, gemeenteraad uit altijd lastig. Het gaat hier <lacht> om 1,4 miljoen, krijgt FC Den Bos. Dat geldt. Ik tel even. We zijn met 39 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Dan heb ik op school, de lagere school, geleerd dat het voorstel is aangenomen met 22 tegen 17 stemmen. Nou, applaus, goed nieuws zou je zeggen. Behalve dan dat Den Bosch het geld wel krijgt, alleen het alleen voor de huur van het stadion mag gebruiken. De acute problemen blijven dus en dus is ook niet iedereen even tevreden. Ik had eh, voorafgaand aan deze avond liever gehoord ja of nee. Ik ben een, ik ben een gene die, die wedstrijden speelt... Tot het fluitsignaal en een hekel heeft aan verlengingen. Dat heeft iedere sportman, want het duurt zo lang. Nou, die tijd hebben we waarschijnlijk niet, dus vandaag. En eigenlijk is er dan ook maar één vraag die overblijft. Is er nog een toekomst voor de club, zo? Ja, net, toekomst. Tuurlijk is er een toekomst, man. Oh, er staat van alles te gebeuren. De sports komen in het bestuur, er zijn heel veel nieuwe sponsors aangetrokken. We moeten gewoon op nul beginnen. We moeten vertrouwen weer terug zien te krijgen. En uh, daar zijn we nou allemaal goed op weg. Alleen ja, de gemeente had er even iets meer mee moeten werken. Dan nog meer voetbal op nummer 4. Michel Preudom, trainer van FC Twente. Weet wel, het team dat ondanks dat het geen kampioen is geworden... toch wordt gezien als het beste en meest repraktieke team van de competitie. Die trainer houdt hem op. Oh, ik heb nog een ping ongeluk. Kijk, dit is de derde trainer in vijf jaar die weggaat. Ja, zo werkt het eigenlijk in het voetbal. Dus ja... Jammer, maar uh, ja, ik ben er eigenlijk heel realistisch in. Ja, en terecht natuurlijk ook de beste voorzitter van de leukste voetbalclub uit de competitie. Joop Munsterman uh, weet ook wel dat een trainer van het Kaliber Prudom veel geld kost. En daarnaast hebben de Saoedis ook interesse in hem. Maar toch, Joopie, had het niet wat meer gekund hè, qua diep in de buidel tasten. Ja, dat, dat kan je wel zeggen, uh, Joop. Maar uh, als, je, als je erbij bedenkt dat een man uh, vier, vijf keer zoveel of zes keer zoveel meer kan verdienen. Ja, dan moet je niet, dat, dat, dat kan je niet doen. Ja, gelijk heb je ook van de Mensen, mens een mens. Daarom pas je natuurlijk ook bij die fantastische club. Objectief gezien. Maar goed, ik maak me nu toch een klein beetje zorgen. De Champions League dit seizoen, hoe moet dat nu? Ja, nou ja, goed. Kijk, we laten ons uh, uh, niet uh, opjagen natuurlijk. In dit, je, uh, het is een kwaliteitsfunctie. En uh, het kan toch niet zo zijn dat je door de tijd uh, opgejaagd... Uh, iemand er neerzet uh, waarvan je dan uh, in de komende jaren heel veel spijt van hebt. Dat hebben we tot nu toe uh, steeds zo gedaan. Nou, ja, dan zal het nu ook wel goed komen. Ook al is het omdat het de assistent natuurlijk ook de beste voetballers uit de competitie heeft, objectief gezien. Goed, nummer 3. In Wanningsveen is, is een hefbrug van bijna 30 meter naar beneden gevallen. Dus even kijken hoor, waar hing dat ding ook alweer. De hefbrug hing daar en is vandaar 30 meter naar beneden gevallen. Net voor het ongeluk was er nog een schip onder de brug bij Wanningsveen doorgevaren. Toen hing de brug nog hoog. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Nou, stel je voor, hè? een brug, flink ding, het 30 meter naar beneden. Nou, echt, wat er dan gebeurt, dat wil je niet weten. Het was een herrie, dat wil je niet weten. Het was echt een donderklap, was het. Ik zat voor het raam mijn krant te lezen, want de stroom was uitgevallen. Dus we hadden weinig licht in huis, dus ik denk ik ga voor het raam mijn krant lezen. En ik eh, hoorde dat de brug omhoog ging. Ik denk hoe kan dat? Er is geen stroom en de brug gaat omhoog.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 Een zeilbootje had mazzel, die was namelijk net voorbij de brug. Niemand raakte dan ook gewond door de bloedklap. Reden van de val was een stroomstoring en vervolgens een storing in de noodstroom... en vervolgens een storing bij de remmen. Oh, leuke brug. Dan, hij kan trouwens morgen ropen, die brug. Morgen, uh, nee, ja, nummer twee, daar gaan we naartoe. Het was de dag van actie, actie, actie, actie, actie. Ja, gaat perfect. Uh, vanochtend vroeg begonnen om vijf uur uh, kijken bij afdelingen waar de werkwilligers zich moesten melden. En uh, we hebben geconstateerd, man of 70. van 2700 werknemers, de man we hebben wel zeggen, dat je heel erg tevreden, we zijn als actieleider. Geen openbaar vervoer in Rotterdam dit keer, nadat eerder al Den Haag en Amsterdam eruit lagen. Er werd gestaakt tegen de bezuinigingen. Dus even een rondje doen. Um, ja, jij, wat vind je van de stakingen? Het is natuurlijk veel duurder, want je moet nu een belbus bestellen... Dus het is, uh, ja, qua prijs is het gigantisch. Ja, 100 miljoen euro kost een belbus in Rotterdam namelijk. Eens even verder kijken, uh, jij. Meneer, ik heb het ik niet tijdstend, sorry. Ja, maar ze staken vannacht, dus je hoeft niet op de bus te wachten. Je rende 30 minuten. Ja, maar uh, ze zijn aan het staken, dus er komt geen bus. Ik wacht er hier voor, boes. Nou, Mag je toch lekker op de bus. <laughs> Goed, dus even verder kijken. Uh, jij, wat vind jij ervan? Ik ben blij dat ik nu met de trein ben en niet met de metro. En uh, dus dat scheelt wel weer. Ze vechten voor hun rechten het personeel. You gotta fight for your right. The party. Anyway, reizigers kunnen dus niet reizen, chauffeurs die kunnen niet chauffeuren en scholieren die kunnen niet naar school. En wat doet de directeur van de RET ondertussen? Deze verslag even om een kijkje. Waar ik gewoon naar binnen kon lopen, terwijl er sprake van was dat er gebarricadeerd zou worden als uh, Pedro Petersen, de directeur van RET, niet zijn pand zou sluiten. Hoe dat? Nee hoor, nee, nee. Klinkt wel leuk, maar het pand is uh, gewoon open. hoor. Je kan naar binnen, maar er is niemand. Ja, want iedereen is natuurlijk aan het staken. Overigens heet die man geen Pedro Petersen, maar Pedro Peters. Uh, wat doet hij dan de hele dag? U gaat werkloos toezien vandaag. Een ja. beetje duimen draaien, een beetje bulletje eruit halen en dat is het. Ja, ja. Wat, moet een, wat moet een arme directeur? Ja, een beetje bulletjes schieten. Lekker. Ten slotte nog de nummer één van vandaag. Dat is de EHEC-bacterie. Die is nu ook in Nederland gevonden. Het is niet de bacterie die in Duitsland zoveel zieken en doden op zich geweten heeft. Gelukkig niet. Maar je hebt allerlei varianten EHEC-bacterie. Dit is een andere variant, we weten nog niet welke. Dus uh, uit voorzorg heb ik uh, de hele partij uh, van dat bedrijf teruggehaald. Hier hoorde minister Schippers die de EHEC-bacterie aantrof op de rode bietenspruit. Ik heb met de Tweede Kamer afgesproken dat ik communiceer wat ik weet... maar dat ik erbij zeg wat ik niet weet. Ja, zo weet de minister bijvoorbeeld niet wat de fuck een rode bietenspruit is. Ik had er uh, nog nooit van gehoord, maar het is een beetje doorzichtig. Uh, dun sliertjespul. Oppassen dus voor doorzichtig dun sliertjes spul. Morgen weten we welke variant EHEC daarop zit. Ondertussen zijn er twee nieuwe EHEC besmettingen in Nederland bij en dat maakt het totaal op acht. En ze zijn alle besmet geraakt in Duitsland en dus niet door um, doorzichtig dun sliertjes spul. En tot zover voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dankjewel Luc. Zaterdag, dan begint de 42e editie van Pinkpop, het oudste popfestival van Europa. En ja, op dat festival zijn al heel wat memorabele momenten langsgekomen. Bijvoorbeeld die snoekduik in het publiek van de zanger van Pearl Jam Eddie Vedder. Of, weet je misschien ook nog wel, Anouk, die in haar BH stond toen ze met uh, eieren was bekogeld, deed ze maar de t-shirt uit. Nou, in BNN Today gaan we iedere avond even terug naar een Mooie momenten uit het Verleden. Um, 3FM DJ Erik Corton, die komt al vanaf zijn 15 op Pinkpop. En de vraag is: wat is zijn mooiste herinnering aan Pinkpop? Erik, goedenavond. Hey, hey hallo. Hi. We zijn. zijn Pinkpop en ik zijn even oud. Dat is Ach. ook nog wel mooi. We zijn allebei 42, ja, dat prachtig. En je komt er al vanaf je 15e? Ja. Ja. ja, wel met een kleine tussenpoos hoor. Want in de tijd dat ik, uh, dat ik uh, laat we zeggen, mijn uh, vervolgopleiding. Dus ik zat op de toneelsrol, toen, toen woonde ik er eigenlijk vlakbij in Maastricht. Maar toen ging ik niet, want toen was ik bezig om. Uh, om andere dingen te doen. Terwijl hield ik me niet zo met muziek bezig. Maar mm. ja, daarna toch eigenlijk wel, wel weer een fors een aantal jaren wel. En dan van al die jaren, wat is jouw mooiste herinnering? Nou, er zijn eigenlijk, eigenlijk twee. Die liggen vrij ver uit elkaar. In de jaren negentig hadden we een, een bandje. Dat heette Rage Against the Machine. En dat heeft. Uh, een legendarische optreden gegeven op Pinkpop, uh, al was het alleen maar legendarisch omdat uh, zanger de La Rocha een, uh, een furieuze performance neerzette. Maar dat sloeg een beetje over op de rest van het publiek en die gingen ja. zo massaal springen dat er een echte officiële uh, uitbevingsmelding is geweest in dat tijd in, in Landgraaf. En daar stond ik tussen en dat zal ik niet licht meer vergeten want dat was echt fantastisch, dat was heel goed. Ja, ja, ja. Um, en, Maar dat was in de jaren negentig en mijn laatste uh, hoogtepunt was 2008. Uh, waar het echt een line-up stond om je vingers bij af te likken. Daar stond uh, als headliners onder andere Metallica en, uh, en de Foo Fighters en die waren allebei in topvorm. Ja, en, en laat die... dat nou net twee hele grote helden van jou zijn. Ja, ook bands. nog eens een keer. Dus, ja, ja. En, en, en ik had de, het genoegen om ze te mogen interviewen. En, uh, en, en bij, bij allebei, Dave, Dave Grohl is een hele sympathieke, een sympathiek mens voor voorman van de Foo Fighters. Ja. Daarvan weet je dat het wel eens heel leuk zou kunnen worden, maar ik keek een beetje op tegen die, uh, de, de, de, de voorman van Metallica, van James Hadfield, uh, grote huis van een man een uh, zeer imposante verschijning en, uh, en ik had ook wel eens gehoord uit de wandelgangen. dat het ook wel eens heel erg vervelend kon zijn met hem wat het interview betreft dus ik had met een hem... stond een beetje met klamme billen te wachten <laughs> tot, totdat hij uh, totdat daar aankwam maar hij was heel relaxed ja? en we hebben hadden... Ik had, ik had, volgens het management had ik zes uh, minuten, geloof ik, of zeven minuten. En dat liep uiteindelijk toch uit tot een dikke 25 minuten. Waarin we ook nog muziek hebben gemaakt. En hij heeft nog gedrumd. En dat zeiden we namelijk, moet je weten, uh, de, de set die Metallica op het podium heeft, dus versterkers, gitaren de hele mm -hmm. uh, drums, hebben ze uh, in kopie nog een keer achter uh, backstage staan. In een aparte ruimte. Dus uh, precies hetzelfde drumstel, dezelfde versterker, dezelfde gitaren. Om een beetje in te spelen. Om een beetje in te spelen. En <laughs> toen waren ze klaar, toen gingen ze voor jou nog eventjes uh, een Nee, ze waren net als voorafgaand aan het concert en mocht ik, de, de, ik heb hem geïnterviewd in die ruimte en hij ging even laten zien dat hij ook kon drummen. Ja. Dat was, uh, nou, was buitengewoon leuk en later in, in die editie nog een uitgebreid interview met Dave Roll gedaan wat heel erg leuk was en vervolgens daar een uh, ernstig laat uh, geëindigd met Dave Grohl aan een tafel biertjes drinkend en pratend over Focus en Jan Akkerman. Over Jan Akkerman? Ja, want zij speelden in een nummer Stacked Actors van, van de Foo Fighters een ja. stukje uh, Hocus Pocus van Focus. En hij, wist, hij vond het een te gek nummer, hij wist alleen niet precies van wie het was, dus dat heb ik hem toen maar uitgelegd. Dan zit je daar met de voorman van de Foo Fighters en gaat het over ja. Jan Akkerman. Ja, goed hè. Ja. Um, en dat is allemaal, uh, nee, dat heb je allemaal zelf meegemaakt, ook backstage natuurlijk, met Metallica, ja. wat je net zegt. Um, ik vraag me altijd af, de, de grootste artiesten treden erop, de grootste rock'n'roll artiesten. Is het één grote rock rock'n'roll bende daarachter? Met nou, je moet je voorstellen, die gasten komen ook gewoon werken, hè. Dus er zijn wel eens, er zijn wel eens bandjes in het verleden geweest die uh, uh, uh, Lammes er een pokkenzooi van maakten, daarachter. Ik weet nog heel goed dat die jongens van Peter Pan Speedrock uit Eindhoven, Eindhoven de gekste, ja. uh, echt, echt een stevige speedrock uit Eindhoven, een mascotte Dikke Dennis, weer een hele dikke buik. Ja. En, en een woeste persoon, uh, uh, Dikke Dennis, uh, de, de gewoonte had om zich achter... Uh, Um, uh, backstage nogal eens te ontkleden. Hetgeen die, ook, hetgeen die ook met dat enorme lijf deed, ter, terwijl er een kinderbadje ook opgesteld was. Want het was een hele warme editie toen. En documenten met zijn blote Arie dat uh, kinderbadje in. En toen stonden er wel een paar uh, buitenlandse bandjes te kijken met waar de fuck zijn we nou godsam in terecht gekomen. <laughs> maar normaal zetten ze toch gewoon een beetje de kleedkamer, een beetje hangen. Uh, dan spelen, daarna uh, even afdrogen en toch vaak snel de bus in. Dus heel erg ook een rol daarachter is het niet. Dat moet je wel goed zoeken. Nou, daar moeten we eigenlijk ook niet alles over vertellen. Want het is ook mooi als dat een beetje ruim blijft. Dit jaar dus de 42e editie. Uh, samen met Erik Korton ook 42 geworden. Ja. Dankjewel, Erik. Graag gedaan. Willemijn. Hoi. BNN Today. Job Cohen die staat ter discussie als leider van de PvdA. Hoe heeft het zover kunnen komen? En kan hij het tij nog keren? Daar gaan we het zo over hebben.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 It's It's It's ik ben geen spannen, ik ben geen spannen, ik ben geen spannen, ik ben wij. ik ben strang, maar het is geen spannen, ik krijg niks, ik zeg geen no ik Bitch geen yo no quiero. geen met mensen ben Hier spannen, ik ben geen spannen, ik ik ben geen spannen, ik ben geen spannen, Oh, Costa Delsos, Los Geselejitos, Dumbestagenitos, oh, Costa Delsos. Hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spent get Spanish get Spanish on, hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spent get Spanish get Spanish on. claro que sí. Claro que no, los jóvenes, más chulos del pueblo. Spanso boys so it's so for the host chorizo. Con manchejo, that is fabajejo. El anus del diablo, that is the costa de eso. El anus del diablo, that is the costa de eso. Yo quiero esnifar, Yo quiero vomitar. Yo quiero comer out. Desvengo yo. Los Gestelajitos, donde están gemitos. Oh, Costa del Sos. Los Gestelajitos, donde están gemitos. Oh, Costa del Sos supermercado de la bancos por aquí Let's get, Spanish. get, Spanish. get, Spanish on. get on. Hola supermercado de la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish, get Spanish the... Hola supermercado de la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish, get Spanish Hola supermercado de la banco's por aquí. Let's get Spanish It's been shown. It's been shown. Yes, this is Harold tarot friend Siebert dacht dat het een buitenlands beentje was. Het is gewoon de jeugd van tegenwoordig. Get Spanish. Jij hebt je laten blubberen. Mevrouw de voorzitter. Ja, je hoort hem al. Donderdag, dat betekent tijd voor politiek met onze eigen Siewert van Lien. Onze man in Den Haag. Siewert, goedenavond. Hi Willemijn. We hebben het over de positie van Job Cohen. Wie heeft het daar niet over? Precies. Um, Oud-voorzitter Michiel van Hulten. Die uh, is nu de eerste die openlijk met name en toenaam kritiek heeft op de PvdA. Er waren al eerder mensen, maar die uh, wilden nog anoniem blijven. Ja, vorige en, week in HP De Tijd. Precies. Artikel over een paar anonieme uh, mes in de rugstekers zou je ze bijna kunnen noemen. Die kritiek leverde op uh, Cohen. En nu dus uh, Michiel van Hulten, oud partijvoorzitter van de PvdA, ooit uh, opgestapt omdat de partij niet genoeg uh, vernieuwde, vond hij. En hij ziet het niet zo goed, uh, meer goed komen met uh, Job Cohen. Misdrive, mispresentatie, inhoudelijk uh, zou het niet al te best zijn. En hij spreekt uh, nu alweer van een vergissing van het aanstellen van Job Cohen. Terwijl een jaar geleden was het nog uh, een geweldige zet, volgens Michiel van Hulten. Ja, waarom maar waarom een vergissing, terug. wat zegt hij? Daarover. Nou ja, hij zegt dus dat, dat Cohen euh, qua ideeën... Job kwam een beetje als Job de verlosser naar Den Haag. Nou, nu gaan we dus nadenken over hoe de PvdA verlost kan worden van Job Cohen. <lacht> uh, dat zou dan vooral nodig zijn omdat hij uh, toch de ideeënloos uh, zou zijn. Maar je kunt je toch... Hè, ergens wel wat afvragen. Job Cohen natuurlijk het hele euh, bla over binden. Hè. Nooit vertelt hij dan wat zou gebonden moeten worden en waarom zouden mensen dan We verbonden moeten, moeten, moeten worden. We moeten verbinden. Ja, ja ik bedoel, dan moet je ook zeggen wat er dus kennelijk is misgegaan waardoor het uit elkaar is gevallen en de boel weer bij een moet worden ge, ge, geraapt. Um, maar het is toch vooral eigenlijk, ja, Job Cohen die moet het wel helemaal in zijn eentje doen. En dat was vanavond ook weer in het debat... over uh, bezuinigingen in de sociale zekerheid. Want, part... de, want de partij, dat is par... ook niks, zeg jij. Nee, nou, ja, daar is het grootste probleem. Kijk naar bijvoorbeeld Lilianne Ploemen. de partijvoorzitter. Iemand die dan dat bredere gedachtegoed zou moeten stimuleren. Is gekozen zonder dat er een tegenkandidaat was. Dus nou, hè, als jij het wil doen, uh, alsjeblieft. houdt ze vooral bezig met de partijorganisatie. Uh, nou, daar komt dan niet zo heel veel output uit. Ja, en dan kun je wel Job Cohen verwijten dat hij geen ideeën heeft. Maar ja, als die man de hele dag alleen maar zelf ideeën moet uh, vertolken, of, Denken en ook nog moet vertolken. Ja, het is wel een partij en, en daar mist hij toch wel heel veel steun. Maar het ligt niet alleen maar aan Cohen, zeg jij? Nou, wel een Cohense presentatie, maar zijn idee, ja, dat ligt ook in die partij. Daar zit gewoon een groot probleem. Frank Schaper, coach en adviseur en die schreef het boek Hoe je een geboren leider wordt. Frank, goedenavond. Goedenavond. Um, is het? wordt zegt dat het ligt aan alle twee. Het ligt zowel aan een partij als aan Cohen. Is Cohen een slecht leider in jouw ogen? Nee, in mijn ogen is hij helemaal geen slechtleider. En uh, een jaar geleden was je ook geen slechtleider. Uh, en je wordt ook niet in een jaar ineens een slechtleider. Maar uh, hoe, hoe komt het dat iedereen over hem zegt, nou iedereen is, wel, is wat groot gezegd, maar dat velen nu over hem zeggen, ja verkeerde man op de verkeerde plek. Uh, wat is er misgegaan dan in dat jaar? Nou, ik denk dat er een paar dingen mis zijn gegaan. Uh, Allereerst wat er mis is gegaan is, uh, is de verkiezingen, de, de campagne. Uh, hij heeft in het begin heeft hij een paar fouten gemaakt. Uh, dat Nova interview, dat heeft hij niet goed gedaan. De eerste debatten, daar zat hij niet goed in. En het, eigenlijk waren dat beginnersfouten. Uh, nou, hij zat steeds van, te van, van hakkelen wie? en te wijfelen. Daar ja, ja. precies. Ja. En, en dan, dan dat waren ik mij beginnersfout... natuurlijk... Ja, hij het natuurlijk nog steeds. Ik heb hem zelf, bijvoorbeeld een maand geleden hadden wij hem op de universiteit op de bank zitten. Dan merk je nog steeds dat er wel heel weinig bodem onder hem zit. Als je hem bijvoorbeeld op een economisch voorbeeld uh, wat verder probeert door te zagen. En dan komt er wel... Nee, maar dat is serieus. Als, als Sierf van Lien hem even do probeert door te ja, zagen, dan al... gaat hij al snel hakkelijk al. Hè? Nou, dat is wel zo. En, en dat, dat, ja, ergens blijft die man natuurlijk heel erg in processen denken. En zo is die, was hij als burgemeester. Hè? Iemand die altijd de ambtenaren het werkelijk doen kon delegeren. En nu moet hij van die processen naar ideeën komen. En dat blijft hij in Nova niet zo sterk doen. Dat doet hij nu ook nog steeds niet zo. En als je dat heel erg bij hem neerlegt... als hè, Job Cohen, de nieuwe leider van de PvdA... gaat het een nieuwe richting innemen. En ja, hij is een man die delegeert. En op dit moment binnen die fractie weinig mensen heeft om naar te delegeren. En dan gaat het natuurlijk niet zo best. Wat denk jij, Frank? Zie jij het ook als een... Uh, dit is eigenlijk meer een probleem van de hele PvdA-fractie dan van Cohen? Nou ja, het grappige is dat uh, als hij uh, uh, die beginnersfouten in die campagne niet gemaakt had, dan had hij mm -hmm. net twee, uh, uh, twee zetels meer gehad en dan was hij de winnaar geweest van de campagne en dan was hij nou premier geweest. Ja, en dan ja, had het betekent ja, dat hij prima. Had. En er was gebleken dat hij een prima premier was, want het is een bestuurder. En dan had hij een paar goede ministers om zich heen gehad. Ja, maar een premier is natuurlijk wel gehoord. iets anders dan een oppositieleider. En dat, nou ja. dat, dat, en dan... dat lees je ook overal, maar daar kan ik wel een beetje in vinden. Deze tijd vergt wel een beetje dat je wat, wat een grotere bek hebt. Nee, dat, dat klopt. Dus eigenlijk is de vraag niet zozeer of hij een slecht leider is. Maar uh, wat moet hij doen om uh, als oppositieleider uh, te winnen en de volgende verkiezingen te winnen? Uh, nou, want hij mag, uh, mag niet ja, uitleggen. Je hebt ja, daar stand van. Wel de wat moet hij doen? Te winnen. Wat moet hij doen dan? Nou, wat hij moet doen is op een aantal. Hij hoeft niet eens zo heel veel te veranderen. Maar hij moet wel een beetje veranderen. Hij zal wel contact moeten zien te krijgen met die, die, de, de, de pit en de energie en de passie die hij heeft voor dingen. Want uh, daar komt hij net even te, uh, te belegen in over. Net even te bedaard. Dus hij zal wel moeten laten zien dat hij kan veranderen. Hij zal wel moeten laten zien dat hij kan vernieuwen. Uh, maar hij hoeft niet eens zo heel veel te veranderen, want zijn kracht is juist uh, dat betrouwbare. Ja, alleen dat, als hij, alleen dat zou je het, het zeggen, grappig ja. is, uh, Het grappige is alleen dat als hij, uh, dat, en dat was ook een beetje het, uh, de discussie een jaar geleden, als hij authentiek is, dan is hij juist zichzelf. Maar als hij te lang zichzelf blijft en authentiek, dan wordt hem verweten dat hij niet verandert en dat hij niet meebeweegt. Dus hij zal wel een beetje moeten veranderen. Om, om die kritiek te pareren. En hij mag natuurlijk niet steeds dezelfde fouten blijven maken. Hij moet wel leren ervan. Maar is niet een beetje het probleem, en dat weet Siewert er misschien... Uh, weer wat meer over, uh, dat... Ik las een oude vriend van hem, en, uh, Hans Kombach... die heeft gezegd, ja, Cohen is zelf... vrij laconiek over de kritiek. Dus hij doet ook niet heel erg zijn best om te veranderen. Siewert, jij ja, hebt dat, dat ook wel ervaren? Ik, ik heb wel eens gevraagd of hij er nog plezier in had. Nou, dan maak je af met een grapje. Hij uh, zegt dan, nou, ik hoop dat anderen nog een beetje plezier in mij hebben. Ik heb er altijd wel plezier in. Die man is heel stoïcijns natuurlijk. Maar om nog even naar de discussie te gaan. Kijk, wat u noemt is natuurlijk vooral vorm. He, enthousiasme, vernieuwing. Maar als je nou kijkt naar politiek gevoel... He, waarom ze hem bij de VVD-Kamerleden wel eens Job de Flop noemen... is het natuurlijk wel dat hij op dit moment zijn kiezersgroepen niet zo goed kan benieuwen. En dan gaat hij in Oslo bijvoorbeeld zeggen... He, in, uh, ik wil dat uh, immigranten die hier komen pas na vijf of tien jaar sociale rechten opbouwen. Dus bijvoorbeeld een uitkering krijgen. Nou, scoort als een malle als je dat uh, laat onderzoeken in kiezersonderzoek. Staat dus in het partijprogramma van de PvdA. Ik moest het ook even opzoeken. Ik dacht, oh, poeh, een hele nieuwe lijn. Nou, niet dus. Maar als je kijkt naar die debatten... Dan weet hij daar niet te pakken. En dan gaat hij heel snel weer in uh, hè, beschaving, in uh, uh, zo, grote maar worden. Maar is, is, is die man niet gewoon zo? Die is inhoudelijk ook die, die is bedachtzaam, die is wat trager, die, die krijgt dat niet, dat snelle in, niet in zich. Is dat niet gewoon. Ja, maar dat is wat anders dan politiek gevoel. Dus politiek gevoel gaat heel erg over: weet wat er speelt, wat je kiezer wil. En. Uh, en dat moet Cohen toch, uh, toch wel een beetje leren. Is dat hij, hij denkt altijd een beetje als een visser... en dan alles wat hij zegt moet hij zelf kunnen proeven, zijn aas. Maar ja, die vissen waar hij op uh, zit te vissen... die moeten dat aas pakken en opeten. En daar moet hij veel beter in leren denken. Wat willen nou, mijn vissen kijk, in het dat, net? Dat, dat, dat punt, dat ben ik helemaal met je eens. En eerlijk gezegd, dat is niet zozeer een punt van... is hij een, een goed of slecht leider? Dat is meer de vraag, is hij een goed of slecht politicus? Nou, hij is nog niet, genoeg, hij is nog niet goed genoeg als politicus... Dus daar heeft hij te leren en dan moet hij ook veranderen. Want hij is, hij is niet toevallig wel een leider in de politiek. En dat is hij nooit geweest. Dus maar kan, heeft... kan Cohen het tein nog keren? Is er nog tijd? Uh, nou, het grappige is, uh, er zijn wel een paar mensen waar hij een voorbeeld uh, uh -huh. aan zou kunnen nemen. Die ook ooit uh, er zo voor stonden dat, dat niemand ook maar een cent gaf voor een politieke toekomst. Zoals? Uh, nou, dat zijn Ronald Reagan en uh, Winston Churchill. Nou, niet de minste. Niet de minste. Niet de minste. <laughs> maar niemand weet dat Ronald Reagan eerst twee keer niet gekozen is als presidentskandidaat. Voordat hij uiteindelijk ver in de zestig wel gekozen werd als presidentskandidaat. Maar even heel, ja, maar even heel concreet. Ik hij heeft van... eigenlijk al hetzelfde uh, blijven doen. Tot ja. op een gegeven moment het tij zodanig was. Dat het wel paste. En toen was iedereen uh, vond, het, vond het prachtig. Maar even tot slot, Frank, jij als coach en adviseur... wat zijn de punten waar hij echt aan moet gaan werken? Nou, de punten waar hij echt aan moet gaan werken is dat hij... Uh, dat punt is al eerder genoemd, dat politieke gevoel. Hij moet even slimmer toch omgaan met de politiek. Gewoon het inspelen op, uh, op, op wat, uh, wat, wat kiezers belangrijk vinden. En hij moet even handiger worden om daar in het debat gebruik van te maken... Daar werkt zijn, zijn authenticiteit werkt tegen hem. Want hij, dat komt over als starheid en ik wil niet bewegen. Nou, dat is onhandig. Dat moet hij niet meer doen. Niet zijn. En hij zijn. moet zich echt meer realiseren dat zijn uitstraling van belang is... voor zijn vak wat hij uitoefent. Dat is kiezers trekken. En dan moet hij gewoon even net meer pit en passie inbrengen. Dan moet hij eigenlijk uh, dan moet hij meer energie inbrengen. Ook om jonge publiek aan te spreken. En als hij daarin niet verandert, ja, dan gaat het ook niet lukken. Maar als hij daarin wel verandert, maar dat is echt meer een besluit dan of hij het niet zou kunnen... Hij moet daar gewoon even niet zo eigenwijs in zijn. Uh, dan kan ja. hij daar prima in, uh, in groeien. En, en wat dat betreft, ook wel de mensen om zich heen te bewaren of te verzamelen. En, en dan moeten we het ook afgelopen zijn met het houden. Want uh, jongens, we zijn wel één partij en zo winnen we het niet. Nou, het is allemaal niet zo ingewikkeld als je Frank Schaper hoort, lijkt het. Wou nee, <laughs> even hopelijk, trainen. Hopelijk heeft hij geluisterd. Frank Schaper, dankjewel, uh, coach en adviseur. Siebert, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Radio 1. Het NOS-journaal met Christian Baudenbakker. FNV-voorzitter Jongerius verwacht dat ze met het kabinet... en de werkgevers een definitief pensioenakkoord kan sluiten. Ook al ligt de grootste FNV-bond... FNV-bondgenoten nog steeds dwars. Als het akkoord er is, mogen de FNV-leden erover stemmen. FNV-bondgenoten zal dan een negatief stemadvies geven. Ook buiten de FNV is er verzet. Vakbond De Unie zal ook een negatief stemadvies geven. Het vliegverkeer in Zuid-Amerika is opnieuw ernstig ontregeld... door de vulkaanuitbarsting in Chili. Sinds zaterdag stoten...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 Ja, interdegende nieuws. De boodschappen samen persen. Dank Christian. Exit Holland dan, daar gaan we naartoe. Um, Hanna Zuring in Zweden. We spreken vanavond mee. Hanna, goedenavond. Hallo. Ja, we hebben het over uh, de watersport in, uh, in, in Zweden. Want je denkt, nou, dat is typisch iets voor een land als Nederland. Maar nee, dat is uh, ook groot in, in Zweden, blijkt het. Ja, absoluut. Je hebt uh, naar schatting in Zweden al meer dan 500.000 meren. Dus genoeg water om uh, een bootje in te leggen. Meer dan 500.000 meren. Mm -hmm. Oké, okay. en, en dat betekent dat ook dat, dat zowat elke zweet een bootje heeft? Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat iedere Zweed zijn eigen meer heeft. Maar, uh, <laughs> dat sowieso, ja. er zijn, er zijn uh, ongeveer een miljoen vrije tijdsboten. Dus als je weet dat er 9 miljoen Zweden zijn... dan kun je uitrekenen dat 1 op de 9 mensen een boot heeft. Ja, nou, dat, dat lijkt me vrij veel. En dat is, betekent dat dat, dat uh, 1 op de 9 dat, uh, alleen maar stinkend rijke Zweden zijn? Of uh, valt dat mee? <laughs> Ik bedoel, in, ne nou ja, in Nederland is het toch meestal... je moet wel een, een, zeker een beetje mooie boot, moet je toch een beetje geld hebben? Ja, het is een beetje een statussymbool, hè? Maar ja. nou, Hier is het uh, vrij volks, heb ik het idee. Veel mensen hebben een huisje op platteland en veel mensen hebben een bootje. Uh, we hebben zelf ook een boot, mijn man en ik, mm -hmm. samen met een ander stel. En uh, die hebben we destijds voor zo'n duizend euro gekocht. Dus het is gewoon een klein zeilbootje. En je hebt natuurlijk ook wel jachten van 50, 60.000 euro. Maar de meeste mensen hebben gewoon een eenvoudig bootje. Uh, soms is het ook de enige manier uh, om... Uh, ja, naar een zomerhuisje te komen, als dat op een eiland is waar geen brug meer is. Ja, want bijna elke Zweed heeft ook een zomerhuisje. <laughs> je krijgt wel het idee, ja. En, dus, en uh, is dat ook, ik bedoel, als je in Zweden met zomervakantie gaat, dat betekent dat je gaat naar je, je huisje en dan ga je met je boot varen? Of, of uh, gaan ze toch ook nog wel eens uh, naar het buitenland? Um... Ja, het, het schijnt dat de Nederlanders, dan uh, gaat twee derde naar het buitenland. naar nou, een Zee is dus het andersom. Dan blijft twee derde hier. En uh, ja, gaan ze veel naar het platteland. En ja, het hangt een beetje vanaf of je een boot hebt in de stad of, of ergens in de middle of nowhere. Want als je een boot in de stad hebt, dan moet je dus ook li lid zijn van een club. Zodat je je boot ergens kunt aanleggen. Ja. En uh, ja, de bootvereniging is de grootste vereniging van dit land. Het is dus groter dan bijvoorbeeld een voetbalvereniging. En... Um, ja, dan moet je ook allerlei uh, vrijwilligerswerk doen daar op de club. Moet je komen klussen en uh, je Heel moet eens een keer de nachtwacht houden. Oh ja. Zodat er niks gestolen wordt. Best geinig. Dat allemaal om als je een boot hebt, en dat hebben nogal veel Zweden. Dankjewel van uh, onze exit-Hollander in Zweden, Hanna Zuring.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 En blond in Nederlands is de crystal met bottles. Dit is Radio 1. BNN Today. Tijd voor het laatste schandaalnieuws uit Engeland dan. Na het huwelijk van Kate en William... is Engeland nu helemaal in de ban van... Manchester United voetballer Ryan Giggs. Die had een affaire met een ex deelnemster van de Engelse Big Brother. Dat probeerde hij via de rechter uit de media te houden. Dat is niet gelukt. En het scha schandaal is er alleen maar veel groter op geworden... En de man die dat allemaal weet is Michiel Willems vanuit Engeland. Michiel, goedenavond. Hi, hey, goedenavond. Ja, die gigs die heeft het dus met die, met die ex deelnemers van Big Brother gedaan... maar er is inmiddels uitgekomen dat hij met wel meer dames heeft gedaan. Namelijk onder andere met, niet zo heel aardig, met zijn schoonzus... Ja, dat klopt inderdaad. Natasha Giggs uh, heeft verklaard dat ze maar liefst acht jaar lang een relatie met Ryan Giggs hebben gehad. En zij is getrouwd met uh, zijn broer Rodri. En uh, ja, dat heeft hij nogal uh, wat stof toen opbaaien. Ja, allemaal hele smeuïge deta details geloof ik. Dat hij met haar in bed lag de dag nadat ze eigen kind was geboren. En nou ja, nou, <laughs> je wordt er verdrietig van, zeg maar. Ja, dat kun je wel zeggen. De hele zaak is een beetje aan het uh, rollen geraakt. Doordat dus uh, die uh, Big Brother-ster uh, dat uh, verhaal probeert te verko uh, verkopen. Uh, vervolgens is Ryan Giggs naar de rechter gestapt. Uh, op internet is zijn naam zijn overal genoemd. Toen werd er dus zoveel aandacht aan besteed. dat er nu een vergrootglas ligt op die familie, zeg maar. Maar behalve uh, dat hij dus een uh, ja, seksuele relatie hebben gehad met zijn schoonzus. blijkt vandaag in de Sun en de Daily Mail. en de Daily Mirror en de nieuws. Of de wereld en al die krantjes dat Natasha Giggs, zijn schoonzus dus, het bed heeft gedeeld met nog drie andere Manchester United voetballers. En uh, een andere kant berichten gisteren dat Ryan Giggs, dat er een hele rel is in die familie nu, want hij zou met de moeder van Natasha, dus de moeder van zijn schoonzus, Lorraine, er zou hij ook op een hele, ja, een iets meer dan normale uh, schoonmoeder-schoonzoon uh, relatie staan. Dus uh, en het houdt Engeland echt helemaal beter. Ja, ja. en terwijl die, die Ryan Giggs, dat is nou niet een enorme womanizer toch? Nee, helemaal niet. Hij heeft echt de reputatie van een hele brave family man, Een beetje zoals Frank en Ronald de Boer of Edwin van der Sar. Nooit schandalen, nooit uit een club komen rollen... nooit verkeersongelukken na te veel alcohol. Ja. Um, maar dat imago is nu zeker helemaal uh, ja. eraan. Want gisteren is er een tante uh, naar voren gekomen... Uh, Joanna Wilson. En die heeft in de Daily Mail verklaard van... nou, het verbaast me helemaal niks. En het verbaast de familie helemaal niks. Want al twintig jaar uh, ken Ryan keep up his trousers. Dus dan kan hij zijn broek niet omhoog houden. En um, daarmee heeft ze echt verklaard van ja, die jongen uh, die ja. jaagt op vrouwen en die ziet vrouwen als speeltjes. Dus in Engeland noemen ze hem ook wel een beetje langzamerhand, als hij nog eventjes doorsuddert, de nieuwe Tiger Woods. De nieuwe Tiger Woods, ja. En dan ja, dat verhaal van dat uh, zijn schoonzus die met heel half Manchester United in bed heeft gelegen, komt daar dus nog eens bij. Michiel, wat ik me afvraag, ik, bedoel, ik zit hier echt smakelijk om te lachen, ik vind het heerlijk om over te lezen, maar ik denk dat dit is typisch Engels. Zo ordinair krijg je het niet eens hier in Nederland. Jij woont daar al heel lang. Is dit typisch Engels? Ja, ik denk wel een beetje, want ik bedoel, wij lachen een beetje om... en natuurlijk de helft van Engeland lacht er ook om en, en doet het een beetje af als uh, roddesjournalistiek. Maar de andere helft, die neemt dat vrij serieus en dit is voor hen echt belangrijk en leuk nieuws. En je moet je voorstellen, dat verhaal van die Natasja, uh, die schoonzus, is allemaal naar voren gekomen... omdat ze erover overliep op te scheppen tegen de vriendinnen. En heel veel dames in Engeland die op zaterdag de high street opgaan met korte rokjes... of die graag in bepaalde clubs komen waar rijke voetballers ook rondhangen, die vinden dit eigenlijk een schitterend verhaal. En die zien die Big Brother-ster of die zien die zo'n Natasha Giggs als, ja, ik wil niet zeggen een voorbeeld, maar iemand die het echt gemaakt heeft. Is de Engelse natuur ordinairder dan wij? Het ligt eraan naar wie je kijkt. Het ligt eraan naar welk dorp of welke voetbalclub je kijkt. Maar over het algemeen zijn de extremen wel iets groter. Het is een veel heel groter land. En uh, de smaak over het algemeen is ja, wel iets meer... dat mensen kicken op glamour en op geld en op status. Mm. Uh, en daar komen natuurlijk dit soort uitschieters dan bij kijken. En dat is mooi, want dan kunnen wij daar weer eerlijk van smullen. Goed, Michiel Willems vanuit Engeland, dankjewel. Ja hoor, graag gedaan. Ja, luister, nu even mee naar het volgende.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 Je hoorde een scène uit de luisterfilm Mama Tandoori. Dat is een film speciaal gemaakt voor de radio. En komende maandagavond kun je die hele film beluisteren hier bij BNN Today. En we hebben vanavond al twee hoofdrolspelers te gast. Namelijk acteur Egbert Jan Weber. En die ken je nog van films zoals Van God los, Oesters van Namke, Sint... en van series als Finals en Verborgen Gebreken. Egbert Jan, goedenavond. Goedenavond. Jouw uh, tegenspeler in de film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 En je vader? Jij, jij bent in het ik verhaal ben, ook de vader. Uh, in het verhaal ook de vader, dus ik heb mij niet hoeven verplaatsen in een andere personage. Wat, ja. wat hem betreft althans. En jij bent eigenlijk je zit een beetje onder de plak bij Mama Tandori. Precies. Die ja. eigenlijk de, de, de hoofd. Dat is wel een hele verandering ten opzichte van de realiteit. <laughs> ja, moet wel even bijgezegd worden. Was dat lastig voor jou? Een beetje, uh, iets, nee, is. was, een nee, rol? was ook op zich ook alweer een aardige ervaring. Ja. Ja. Jij bent geen acteur.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 Dus inderdaad, een hele mooie scène. wat ik ook aandoenlijk vind, is dat jij, dus de, de vader, de hele tijd verzucht: Was ik maar een rat in Delhi? Was yeah. ik maar een ja, ja. <laughs> rat. <laughs> zo, zo moeilijk heeft hij het met mama te horen. Ja, ja. En echt, maar, Jan, wat is wat, waar, wat jouw mooie scène? Uh, waar, wat ik zelf een hele grappige scène vind, zowel in het boek als in het verhaal, is. Uh,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 Ja, en uh, de luisterfilm Mama Tandoori is dus komende maandagavond om half negen hier te horen bij BNN Today. En op BNN daar staat een filmpje van achter de schermen bij de opnames. Zeer de moeite waard. Ik zou maandag ook zeker luisteren. Incognito hoor je met Don't You Worry About A Thing. Today's talk. Waar gaat het over op deze donderdag bij de Groenteboer? Gaan we eens even kijken. Marco van de Groentejuwelier in Laren. Goedenavond. Goedenavond. Hi. Het komkommerprobleem, hè? Dat hoor je de hele dag. Dat is toch geen probleem meer, die komkommer? Daar zijn we ja. toch overheen? De ene keer wel, de andere keer niet. Uh, gisteren was het weer Togay en nu hadden ze weer in een vuilnisbak iets, uh, iets gevonden ja. met, uh, met een bacterie. Koopt koop niemand meer bij jou Togay-komkommers, bieten. Nou, je merkt inderdaad wel dat het minder wordt, ja. Ja. ja. Van de Maart in Arnhem. Ja, ja. Gaat bij ons ook, ook, ook echt over de komkommers, het tomaat. Uh, Nog steeds, hè? En de verkoop ver is echt veel, veel, veel minder. Ja? Ja, zeg maar sla en komkommers, dan, ja, dat ze me bijna niet meer. En tomaten, echt een stukje minder, terwijl dat ja, helemaal niet in beeld is. Mm. En als jullie het daar onderling dan over hebben met, met alle groenten en fruithandelaren, hoe uh, praat men daarover? Zijn mensen bezorgd of ja, valt het wel mee? Bij, bij ons heb je natuurlijk echt wel een echte groenteboerder en echte uh, fruitboeren. En ik ben gewoon een beetje bij de fruitboeren. Ja. ja. die hebben er niet zo heel veel last van, want die groenteboeren hebben echt heel veel last van, die verkopen niks. En een maar... beetje, ja, een bloemkooltje dat gaat en uh, een beetje de, de kookgroenten, dat kunnen ze goed verkopen, maar voor de rest ja. uh, doen ze niks. En dat is echt wel heel triest. In het, in het seizoen hebben we echt uh, toch de kost moeten verdienen. Ja. Hé hey Marco, wat, ja. wat doe je met die groenten die je niet meer verkoopt? Die wordt weggegooid. Ik bedoel, daar kan je niks meer mee. Nee. Zie je al een beetje licht aan het einde van de tunnel? Dat ligt er wat in het nieuws brengen. Want ik denk, de media die is er natuurlijk ook... Uh, dat ligt aan de media, wat er in de media gebeurt wordt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ik, ik, ik heb daar echt geen, geen idee van hoe lang dit gaat duren. Goed, Marco en Klaas, kop op jongens, sterkte. Ja. Alle En Ik spreek jullie snel weer, dankjewel. Oké, okay, fijne avond. Doei. Oké, okay, bedankt, Goedenavond, avond, doei. Ja, dat is alweer het einde van BN Today. Wij zijn er morgen gewoon weer. Uh, ga in de tussentijd even naar facebook.com/slash in today voor allemaal leuke filmpjes en uh, backstage foto's en zo. Uh, Zometeen langs de lijn uh, vandaag met Robert Meder. Tot morgen. B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 Dit is Radio 1.